Even kunnen met het NOS Journaal. Milieuorganisatie Recycling Network heeft aangifte gedaan... vanwege het gebruik van rubberkorrels op sportvelden. Sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers zijn volgens de organisatie strafbaar... omdat de korrels zware metalen lekken in de bodem. Vorig jaar concludeerde het RIVM dat de rubberkorrels geen gevaar opleveren... voor de volksgezondheid, maar dat er wel mogelijk gevaren zijn voor het milieu... Het OM moet nu beslissen of de aangifte leidt tot vervolging. Er gebeuren steeds meer ongelukken met elektrische fietsen... meldt het AD op basis van politiecijfers. Sinds 2014 zijn bijna 80 e-bikers in het verkeer om het leven gekomen. Vooral ouderen lopen gevaar. 87% van de verkeersdoden op een e-bike is 60 jaar of ouder. De politie adviseert e-bikers om een helm te dragen... Ook zou het volgens de politie goed zijn als mensen een cursus volgen voor ze op een elektrische fiets stappen. De Amerikaanse steden San Francisco en Auckland zijn rechtszaken gestart tegen de vijf grootste oliebedrijven. Ze willen compensatie voor de kosten die ze moeten maken vanwege klimaatverandering. Volgens de steden hebben de oliebedrijven tientallen jaren miljarden verdiend aan olie, gas en steenkool... terwijl ze wisten wat de schadelijke gevolgen zouden zijn... Daarom zouden ze nu een fonds moeten oprichten. Daaruit kunnen aanpassingen worden betaald die nodig zijn vanwege de klimaatverandering. Het EK-succes van het Nederlands vrouwenvoetbalteam... heeft geleid tot extra aanmeldingen van meisjes bij voetbalclubs. Maar de toeloop is nog niet massaal, blijkt uit een enquête van de NOS. Dit seizoen is er gemiddeld op elke acht vrouwenteams één team bijgekomen. Dat is minder dan de clubs hadden verwacht. Het weer vandaag schijnt geregeld de zon. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden en 20 in het zuiden. Morgen kan er in het westen een bui vallen. Het oosten houdt het droog met geregeld zon. Dit was het. ZFM. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad nog 29 files, op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Een kwartier extra op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en Eén 8 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Maasluis en Rotterdam-Krooswijk 20 minuten vertraging. En op de A27 Almere Utrecht, daar staat tussen Almere Hout en Huizen 8 kilometer. En verderop tot aan Beeldhoven ook weer 8. Als je die twee files bij elkaar optelt heb je een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En mij meer steunen. En verbaasingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen geblui, geen geestroom meer, geen gevrij, geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een schijn van God en niet van de maatschappij. Het is een schijn van God.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 Aan het goed ga keer, ik ben ontstegen aan het mattoweel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te benen, te beginnen. Ik ben niet meer dat de houden. Ja. Ja.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 Portugais. Ja, iets minder hè sinds we natuurlijk sinds januari een extra wethouder erbij hebben. Ja. Dus ik heb wel wat dingen. mee. Ja, nee, maar een ander. Nee, niet. Nee, wacht blij. Wat ik maak me niet uit. Ik ben gewend hard te werken. Maar ik kan daardoor wel een aantal andere dossiers weer oppakken. Ja. Maar een aantal dossiers had ik al op de rit hè, Sportnoten, Die komt nu aan. Dat heb Gert overgenomen. Nou, die zit ook meer in die sport.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 die is tien jaar burgemeester. Ja, klopt. Dus uh, daar, daar hebben we nog wat aandacht aan besteed met ja. de gemeenteraad. Maar ja, hij kwam hier dus, uh, daar gisteren hebben we hem even in het sorretje gezet, in klein comité. Maar ja, ik zeg, je bent eigenlijk geen burgemeester. Je bent nee. nu als burger, dus ja. ik snap het. <laughs> ik, ik, het wordt een beetje verwarrend met je, Niek, <laughs> zei ik. Maar toch gefeliciteerd nog, niet met je tien jaar burgemeesterschap in Zandvoort. Ja, leuk. Hoe lang okay. moet hij nog? Hij moet nog? nog no, normaal heb je twee, uh, zes jaar, ja, hè, dus feitelijk nog, dus nog twee jaar. Nog twee ja. jaar okay. ja. Maar hij wil nog een keertje. Ik weet het niet. Nee, nou, hij heeft eigenlijk ook aangegeven dat hij nog wel eens om zich heen zou willen kijken. Ja, ja. Dus zo. ja, ja, hij is nu aan het kijken blijven. Ja, daarom zou <tie> ik hem kijken. Dus, uh, <tie> ja. uh, wethouder, uh, een aantal punten waar we graag met je over willen praten. Uh, laten we beginnen met het uh, sociaal domein. Ja. ja. Uh, er zijn zandvoorters, dat weet ik, die absoluut zeggen, wat is dat nou, sociaal domein?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 En allerlei dingen. Eigenlijk een hands-on organisatie. Echt gewoon dingen doen. Nou, dat was 10 jaar. Dat hebben we dus nu weer verlengd.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 beneden in de badkamer. Nou.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 Krijg ik. die komt wel in zo'n uh, woonwelzijn zorgoverleg aan de orde. Nou, daar wordt ook aan gewerkt hè. We, we gaan de nota openbare ruimte wordt aangenomen. Dus we gaan heel veel wegen extra ja. opknappen. Ja. Nou, daar nemen we dit soort dingen echt mee. Want ja. het schijnt uh, niet goed te zijn.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 de hele maar ik denk dat het vooral dan, dan de, de, de, de beleidsambtenaren zouden moeten zijn die dit soort dingen bedenken. Want die, die zitten vaak achter die tekentafels. Ja, en ja, te bedenken absoluut, van hoe ja. iets moet worden. Dus, ja. maar, dus misschien de wel een goed hele, idee. De hele gemeenteraad ja, ja, een, een paar uur ja, dat is goed om ja, te laten ja, rijden. Ja, ja, ja, heel goed. Lijkt me Leuk. heel goed. goede foto. Ja. <laughs> nou, echt post. Echt post. Dat kan ons dan kan dus, ja, uh, ja.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 in die combinatie mooi kan regelen. Maar eigenlijk heb je ook een, een, een strafpuntje gekregen van de provincie dat je te zuinig bent. Uh, ik lees dat de provinciale toezichthouder heeft gezegd nou, nu het goed gaat, mag je wel eens wat extra ja, maar dat, dat heeft hij gemeld, maar toen hadden wij de strategische investeringsagenda al. Dus wat dat betreft waren wij wel op tijd met schakelen, meneer, meneer Joustra. Maar hij maar, hij uh, bent te zuinig. Ja, nou, maar dat gaf ik net aan. Ja. Ik, ik gaf zelf aan...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 En, ik zeg het dan ook? Nou, ik zeg het ook steeds, Sanford aan Zee. <laughs> en het is ook prima. Maar dat als een ambitie is, ja, dat, dat is wel een, een slogan. Ik zeg het altijd maar een, een pay-off. Ja, het is maar een klein bind. Ja. Wat ik belangrijk vind in de begroting is: uh, jullie uitspraak. We streven naar minder regelgeving, meer vertrouwen en grotere efficiëntie. Ja. Nou, en daar is nog wel een hoop aan te doen. Dat bedoel ik. Nou, en, en, ik zou bijna zeggen: van als CDA nou eens de verkiezingen wint. en eens een keer met vier of vijf zetels erin komt.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 We hebben ondertussen zoveel fietspanen neergelegd. dat we niet meer weten of we links of rechts moeten rijden. Kijk maar bijvoorbeeld bij de, bij de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, dat is een spaghettibord. Niemand weet het meer. Volgens mij kan je beter geen fietspanen neerleggen. want ze fietsen toch overal. Ja, ze fietsen toch op de stoep. Dus meneer Agent zal toch meer moeten op gaan treden, denk ik weer. Maar dan, we hebben geen meneer Agent meer. want we hebben dan uh, weer andere mensen ja, daarvoor. Was, ja, is... Vroeger hadden we meneer Agent. En, en die kenden je ouders ook goed. Ja, dus is daarom. En, en dan van je, je ouders nog een keer, een keer op je, je laag. Ja, ja. Zo was dat ja. Ja, dus, nou, dus Dat moeten we weer naar terug. Dus, ja. uh, nee. en, je, gaat, je gaat een heleboel doen, althans het college gaat een heleboel doen voorstellen. Revitalisering van de boulevard Pauluslood, van de boulevard de Favosje. Ja. Uh, kortom, er komt nog een visie ook op de economie.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 Dus daar hebben we, dat moet ook een gezonde mix blijven. Maar we moeten... in een zomerhuis wonen. Ja, en, Sorry? Vroeger woonden wij in een zomerhuis. Ja, kijk, maar dat, dat mag. Hè. Je mag dus verhuren als je in je eigen woning... en, en dat jij ja. dan in een zomerhuis gaat wonen... of dat je dan vroeger in de Schuur, zelfs uh, ja, ja, ja, ja, in de ja. tranen dan bij ons ja, ja, ja, ja. was dat... Uh, ja. Wij deden dat niet, hoor. Nee. Wij, wij bluizen waren afwijkend <laughs> daarin. Wij woonden daar niet in. Maar ik zal geen namen van familie noemen... maar die deden dat, ja. Nee, maar uh, we moeten wel in de gaten houden... dat het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 Ik ben u zeer erkentelijk voor uw komst. Ja, ik hoop dat ik wat uh, We heb kunnen nu uitleggen. We zijn Ja, ja. ja. ja Dank voor het gesprek. Het was een heel leuk gesprek. Dank je wel. een uh, heerlijke toepasselijke muziek van Kriefteburg, ja. The Journey. Uh, ja, en dan gaan we praten daarover. The Journey of Life. Ja. Yeah. Dat is heel bijzonder. Is dat? Want we praten nu met uh, Monique van de Zwart. Goedemorgen, Monique. Ah, Goedemorgen. Leuk dat, dat ik er mag komen. Ja. Hoe je innerlijke kracht moet vinden. Ja, kan vinden. Dat klopt. Of wil vinden. Dat klopt.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 weer naar het onbewuste gaan, om al die sluiers weg te halen... zodat je de kans krijgt dat het werkelijke zelf weer daar het is. Het kind zijn, zeg maar ja, het eigenlijk. Het kind meer, zijn, ja. zoals, je, zoals je toen was. Toen was. Ja, wat ben ik aan het dementeren? Mm, dat zijn niet mijn woorden. Dan, dan heb ik geen sluiers meer. <laughs> nee, maar goed.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 En dan gaan we in het om, dan gaan we een meditatie nemen met z'n en we, la, we kijken dus op de bodem wat daar zit. Wat hun ja, blokkeert. Een psycholoog. Therapeut, psycholoog. Het, is, het zijn allemaal labels. Hoeven maar, niet op een bed te gaan liggen. Nee, en, uh, nee. het is, het is praten, een pure denk ik natuur ook, iets. Praten.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 Dat boek is te koop, uh, bij Bruna Zandvoort in ieder geval. En bij, waar ik best wel mee, heel erg blij mee ben, in in Amsterdam. Want dat is een van de grootste zaken van Nederland, zowel de grootste van Amsterdam. En hij is natuurlijk bijna op ieder website is hij te koop. En dat boek heet Arunachala. Arunanjala.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 Het is meestal zoveel. Het legt er een beetje aan. Wat heeft de persoon zelf al allemaal uh, verwerkt. En, maar meestal heb je echt wel een proces of vier, vijf nodig. En hoe lang is je... zo'n gesprek ongeveer? Dan uh, wat, wat Het is zo'n zo proces. Ja. Ja, gaan we meestal uit van twee uur. Twee uur? Ja, ja. anderhalf tot twee uur. Ja. Bij de een gaat het wat langzamer. Bij de ander... Als je dit aanhoort. Hoe schud je het zelf van je af? Want je hoort hele mare verhalen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 Maar ja, je slaat het niet op, denk Nee, ik, ik sla het niet, niet op. Okay. Nee, want nee. Ik weet, omdat ik het zelf allemaal uh, meegemaakt. meegemaakt heb... Weet, weet ik wat er in jezelf gaat gebeuren. Ja. Ja. En het is gewoon alleen maar bevrijdend. Ja. Ben Mooi. je elke dag op de Zeestraat 24? Of moet echt even een afspraak maken? Ja, we moeten even een afspraak maken. Ja. Dat... Uh, kan helaas niet anders. En ook wordt het ook door het ziekenfonds vergoed, Monique, dit? Helaas ook, niet. Nee. nee, jammer genoeg niet. Nee. Was dat maar waar. Ja. ja, maar ja er zijn toch er mensen zijn... die er baat bij hebben dan? Ja, er zijn wel bedrijven... maar dan... therapeuten die het dus wel als vak bij hebben. Mm -hmm. En dan heb je kans dat er wat vergoed wordt voor het ziekenfonds. Ja, ja, ja. Maar ja. meestal, nee, de meestal de journey, niet. Hè? Meestal nee. niet. Nee. Nee. Nou ja, wie weet... Ooit, wie weet. Ja, het is wel een keer gebeurd. Het ik voorziet ben... toch in een de behoefte, denk ik wel. Ja. Je bent nu een jaar ja. bezig. Ja. Ik ben, in totaal ben ik drie jaar bezig. Ja. En uh, sinds een jaar ben ik bezig op de Zeestraat. Ja. Ik, uh, ik wens je erg veel succes. Ik dank je wel. Dus uh, heeft u een blokkade? En denkt u, ik wil eens even vrij uitpraten en mijn uh, blokkades opheffen? Ga naar Monique van de Zwart. Maak een afspraak. 06-571-68-318. Of ga naar de website. Eh, en er staat alles op. Info. journeyforlife.nl Of www.journeyforlife.nl Aan elkaar geschreven. Eh, ik denk dat het heel interessant is om daar een keer langs te gaan. Als je denkt van, ik wil eens eventjes rustig praten. Vertrouwelijk. ja. ja. Of lees mijn boek. Of lees eerst. Je het boek. Dan en, kun je ongeveer zien wat, wat er te wachten staat. Bij de Bruna. En het boek heet, ik zeg het op zijn Hollands hoor. Aruna Shala, Met C-H. Heel maar goed. ik zeg het verkeerd. Aruna Chala. Kijk, dat bedoel ik. Dat je bedoel zegt ik. het heel goed. Bij de Bruna is dat de koop ja. van de Monique van de Zwart. Dankjewel voor. Dankjewel het. Monique. Hartstikke graag gedaan. En jullie ook bedankt. We gaan meteen door met de kalender. Is er nog tijd? Eh, ja, we hebben nog vier minuten. Oh, okay. Hartstikke bedankt hè. Graag gedaan Monique. Ja, Monique, dankjewel. Mocht je weer Ja, mee? Ja, uh, ja natuurlijk ja, we gaan We gaan praten over uh, de agenda. Uh, tot en met 30 november hebben we de zandskulpturen nog steeds. We hebben de Art Boulevard als het mooi weer is en de zon schijnt. Dat denk ik niet, hè? Dat dat nog uh, nee, ik denk het ook gaat niet. lukken. Maar ik zag het reuzenrad weer draaien. Die is weer in takt, ja. Op 16 september hebben we de open dansavond dansschool van Rob Donderman in Theater de Klocht vanaf 8 uur. Dat is dus vanavond. Ja. En vanavond kan je ook 100 dagen voor de kerst. Oh, wat gezellig. Op het strand <laughs> bij de Beach Club 10 om um 8 uur. Kaarten 10 euro, maar je moet weer in kerstkleding komen. Oké. Okay. Dan hebben we morgen de classic.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 Ja, en dan komen we alweer aan de oktoberfeesten. op de op 23 september. En op 23 september. Ja. Stad en Durf van half twee tot vijf uur. Ja. En dan we weer 24 september het Jutters kofferbark. En ja, natuur... dat is de laatste hè, van dit, uh, dit seizoen. En je kan op 24 september, daar hebben we gehad, ja. Onno van Dijk. Muziek.